Nou, schrijf ik voor mijn eigen wel eens een klein tekstje. Bruiloft, de partij, dat werkt niet bijzonder. Dat moet ik niet bij voorstellen. Maar voor de aardigheid heb ik op die muziek van die haalbaar dan andere woorden neergelegen. En daarin betoogde ik eigenlijk het volgende. Moet u luisteren dat er wel eens waar in de mens de haalbaar zit. Maar aan de andere zijde er ook de lachbaar. In de mens als zodanig door alle eeuwen en zijn eeuwigheid zijnde. Dat betoogde ik hiermee. En nou... Worden we vanavond voor de TV opgenomen. Dan zou ik het zo mooi vinden als ik dat dan een keer met u tegen horen kan brengen. Dat ik ook daarna bekende Nederlander word dan. En daar als we daarna dan ook mijn beroep van maken hè, Van bekende Nederlander. Voor, voor de quizzen dat ik dan gevraagd word. En de talkshows Als bekende Nederlander. Zou u mij daarbij kunnen bijgeleiden heren? Kennen u nog een keer doen met de banjo meneer Eskes? Ja, kan u even omlopen? Ja. Uh, meneer Linde, kan u even naar me luisteren? Neem ja. niet kwalijk dat ik me met de gang van zaken bemoei. Ik ja, kan u even op die andere kruk gaan zitten. Ik, ik wou van de vleugel, ja. vleugel ja. gebruiken. Gaat Is ja. dat toegestaan geworden? Ja, ik heb ja, mijn handen gewassen. Oh, Oké, okay. maar. Ja. Uh, meneer Linde, ik moet even wat ja. uitleggen hoe dat ik het heb ingedeeld. Kan ja. u even ja. naar me komen zitten ja. gezellig? Daar komt ie. Moet u luisteren, meneer Linde, kijk. Ik heb het zo vooraf voorspel Banjo-heer Eskes. Ja, Dan dat, uh, dat stuk waar hij gaat blazen van. Dat. Instrumentaal. Instrumentaal ja. noemen we dat. Oh ja. Blazen staat hier, dat mag ook, hè, meneer?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 Kamervloed. dat is net echt trombone is dat. Zullen we dat een keer proberen dan? Dat hoe dat het klinkt? Kan meneer Eskes dan doorkomen met het voorspel van de banjo? Ja, dan komen we er al aan bij met en Met de Linde, dan gaan we ja, het het motorbouw. Ja, moet je luisteren hoe dat moet. Ja. Dat is net echt. Echt onderscheid. op je vloer leggen, dan heb je trombone. hè? had ik nu al in moeten zetten, hoor. Had ik in moeten zetten, maar we ja. krijgen toch eens het voorspel van de heer Eskes? Met de banjo? Ja, maar dat is maar een kort voorspel. Een kort voorspel? Ja. ja. ja.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 Dit? Oh, en dan kom ik er bij mijn komen Ja. Ken niet die Kom maar meneer, eens met de bal jou. Dan gaan we het mooi opbouwen, hè, meneer Linde? voor nu die knik. Dan moet ik er bij mijn Ja, u had nou niet hoeven te stoppen, want dat was goed. Ja, ik krijg kriebel aan mijn bovenlip. Lullig is dat, hè? Ja, ja. Wat doen we nou? Ik heb meneer Eskens nog één keer. En, en, en dat u mij weer die kopbal geeft, dan leg ik mijn vloer aan de andere zijde. We doen het gewoon nog een keer. Kom maar meneer Eskens ja, met de banjo, ja. en dan gaan we er ja. nog één keer opbouwen. Hè? Dan zal ik goed op u letten. Zo'n schitterend gezin. Maar in onze lage landen zie je zelf de blote tanden. K, op elkaar k en kop, me, nee. Montaroff wat afgeleden, omdat iedereen hier of heden ongelukkig gewond en vrij is. Maar kom op, we proberen om het toe te exploderen. Want als we dat verliezen, gaat het mis. Dus ik denk voor natte broeken en stikken in zakdoeken, dat je niet meer bent bij wat je net zoeken moet. En ga ook de grieptijd en na ademotheid. Denken Denken bij jij ik gewoon niet goed. Want er zit een lachbui als een zomerzon in elk spons, stel dat wij ons één keer laten gaan. Als wij dat laten vieren, het lachen, brullen, gieren, dan krijg je hier een grote bulderbaan. Scooby doo doo doo, ja. Scooby doo, ja. doe ja. Scooby doo, ja. Scooby doo, ja. en doo, ja. Scooby als ja. wel. doo, ja. Scooby doo, ja. Hartstikke bedankt, heren, Werkelijk, waar klasse. Ja, ik heb het in, in, net uitgelegd, dames en heren. Ik ben in mijn avonturen ben ik toneelknecht. Een beetje zwak bijverdiende, begrijp je wel. En overdag zit ik in het onderwijs. Uh, concierge, bij de Rijsscholengemeenschap De Meerval, ken je dat? Uh, daar stond anderhalf jaar geleden een advertentie van in de krant. Concierge gevraagd, dus ik solliciteer met een brief eigen allemaal geschreven door mijn zware. En ik werd er uitgenodigd voor een gesprek te kennismaken als zodanig in persoon, ter sollicitatie. Kom je daar 80 sollicitanten voor? Men. Dus ik denk, bij mijn heren, er wordt niks, want er waren geleerde mensen bij, ja, academici. En ik ben een academici. Maar direct ervraagde mij bij hem op de kamer en ga u zitten. U komt voor de vacature van concierge? Is er ja, heel lachbaar, hè. Want <lacht> kijk, je moest een man een beetje hoog inschalen. Hij zegt tegen mij, concierge, hoe had u gedacht dat te doen? Ik zeg, majesteit. hè? <lacht> Ik zei, majesteit, uh, mijn vader zal het nee hebben en een droom je krijgen. Nou, dat vond hij maar schitterend, want hij was voordat hij aan het onderwijs ging bij de stootroepen geweest. Ken je dat? En hij was dat vlak voor zijn veur, en hij had een beetje moeite met de zofte aanpak van vandaag de dag. En er waren er nog een paar mooie strakke jaren van maken. Nou, toen ben ik aangenomen als zodanig in persoon. Ik kom daar die eerste dag op de school, heel de gemeenschap verzameld in de aula. En ik moest even wachten op de gang. Dan werd ik plechtig binnengeleid. En de rector stelt mij aan voor en zegt... Luister jongens, de nieuwe Adriaan heet Benny. <lacht> nu zijn nog een half jaar meegelopen. Maar ik ken jullie zeggen, het onderwijs is mij als ze niet meegevallen. Zo! Kijk, ik heb één jaar christelijke ulo gehad. keer dat? <lacht> Toen moest ik van school, had mijn vader gaan helpen in de zaak in de melksleiderij. Dus als ik aan school denk, denk ik aan mijn avondschool van vroeger. Een school met de Bijbel. Ik kom daar op een school met Heibel. <lacht> de melkschool wordt voor de lessen in de Bijbel gelezen en gebeden, keer dat? En er wordt ook gebeden zaterdag na het laatste uur. De meeste leraren voegen de zegen voor het weekende en behouden terugkeren op maandagmorgen. was natuurlijk achterlijk, hè? Want als je iets niet wou, was het terugkeren op maandag... morgen, hé hey jongens? Ik heb er zelfs om gebeten. Uh, Liever, even alsjeblieft dat dit weekend de school in de fik gaat. Uh, ja, zonder persoonlijke ongelukken, hoor. Uh, Hoogstens voor meneer Dijkkema, een paar lichte brandvol.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 Zorgelijker aan het onderwijs. Daarom worden ze wel gedronken, begrijp je wel? Dat is de enige manier om je daar staan te houden. als je tenminste niet lam van de drank tegen de vlag te klappen hebt. Je hebt jongens op school, heb je een leraar Nederlands die ze ergens morgens vroeg op de fiets of weer naar school al moet en drinkt. Die man heeft twee metalen flessen op zijn stuur gemonteerd. Laat ze ergens vol lopen met een cola. Anders durft die man niet voor de klas. Erger hè? Zo! Laatst moest ik die man na een schoolfeest naar huis brengen, hij kon zelf niet meer drinken, Dus hij bij mij achterop, want ik rijd met motor. Had hij zoveel gedronken dat hij dacht dat ik zijn vriendin was. Ja, dan heb ik hem maar het reserve een wiel gegeven. Wat moet je? Kom we daar bij die man zijn woning, Heb heeft hij geen sleutel bij. Dus we hebben hem daar onder de carport gelegen, dan kon hij lekker doortochten. Gelukkig had als de beurman de volgende morgen voorop was, dat was hij nog meegegeven met het grof vuil ook. Laatst hadden ze die vogel te pakken bij verkeerscontrole. Had hij zoveel gedronken, blist hij naast het pijpje. Werd het nog groen. Dus hij denkt, groen, doorrijden. Ja, toen hebben ze zijn rijbewijs afgepakt en toen het verbod voorbij was, mocht hij alleen nog rijden van zijn woning naar de school en vieze zetera.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 Dus de rechter zegt tegen mij, Benny, wat denk jij? Ik zeg, hoezo, meneer directeur? Hij zegt: Benny, vind moeilijk, hoor, andere seksuele raadheid, we hebben er alleen. Ik ben bang dat ze zich gaan vermenigvuldigen. <lacht> ik zeg meneer directeur als dat gebeurt, mag ik toch blij zijn met al die afwezige leerkrachten. Maar dat is mijn probleem, ik werk met invallers voor invallers voor invallers. Leraren stochten in wat je bijst ken kan ik weer een ambulance gaan bellen. Ze kennen mijn stem al bij de GGD. <lacht> we hebben uitgekend dat het goedkoper is als we zelf een ziekenwagen nemen. <lacht> Leraren storten in wat je, je bijstaat. Ik heb er zeven die ziek thuis zitten. Allemaal stretch. <tie> ja, en tussen zijn er twee weer teruggekeerd. Niet dat ze voor de they mogen, they mogen, they maar ze mag wel voor I need you Love you all the time I'll never leave you Please come on back to me I'm lonely as can be I need you Said you had a thing or two to tell me No, you would upset me I didn't realize As I looked in your eyes You told me Oh yes, you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me And feeling like this I just can't go on anymore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 Just dat zegt met name Joop Van Hé <laughs> hey Joop, moet je, luisteren. moet je luisteren? Dag, Charles. Ik heb even de telefoon van mijn oren fout. <laughs> Nee. Wat is dat dan? Paul de Leeuw? Ik wou, ik, wou, oh. ik, ik wou even zeggen. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Ik weet niet of je zit te wachten. Och jeetje. Ah, dat is plagen, Charles. Doe weg. Oh. Die telefoon in. De, de, hou op, want direct zijn we ons, gele, ons gezellige rubriekje kwijt ja, op de maandag. Ja, Joop. Dan, word je daar zomaar... dan schuift Joop door naar de vrijdag. Dan word je daar nou ja. zomaar voor de leven gegooid. Wat ja. ja, ja. ja. ben jij gemeen. Wat ben je slecht, Charol. Ja. ja. Oh. Ik wil even wachten. In door en door ja, Hij verkleedt zich ieder jaar weer, ik zweer het je, Oh, oh, oh. Hey, ben Joop, maar voor ja. wie je gebeld hadden, hè, en uh, wat, voor de luisteraars, uh, we hebben aan de telefoon Joop van Nes. En uh, Joop van Nes vertelt wie je, ons... Wie, iedereen, heb je, wie heb je nou aan de telefoon? Ja, niks meneer De Leeuw, Doei. Nee, maar... Uh, <laughs> Uh, en Joop vertelt ons, iedere maandag praat hij ons even bij over alles wat er in het uh, dorp te doen geweest is in het weekend. En uh, als het goed is, heb je ons nu ook weer wat te vertellen. Toch Joop? Ja, inderdaad. Het is niet iedere maandag, maar ik probeer het wel. Ik, ik, ik kan niet altijd uh, beloven dat ik... Ja, nou, dat is ja, waar. waar, waar ben, maar, maar dan vullen we het zelf tel. wel een beetje in als jij niet Maar het, was het afgelopen weekend was er nog wel wat te doen in de teentanden in het Ja, dorp. Hè? Um, Ja, uh, het begon vrijdagavond al... Uh, uh, nee, laat ik eens anders beginnen. Het begon donderdagavond eigenlijk al. Eigenlijk al want oh. toen, was, uh, toen was er een ingelaste uitvoering van het uh, nieuwste toneelstuk van uh, Toneelvereniging oh, oh, ja. in Hildering. Ja. Geschreven door Zandvoort um, en Mark Verstegen. Ja. En dat heette uh. De mensen kennen niet meer lachen. <laughs> ja, ja. Uh, ontzettend hilarisch stuk. Echt geweldig. Oh. Maar er waren zoveel. Binnen Noodtuin waren de kaarten uitverkocht voor oh. twee voorstellingen. Dat waren ja. 400 kaarten. Dat vind ik nogal. Zo. Wel. En er was zoveel aanvraag, dus ze hebben de generale repetitie gebombardeerd tot het try-out en er zaten ja. weer 50 man in de zaal. Jeetje, wat Geweldig, goed! Geweldig natuurlijk, ja, het gaat ontzettend goed met, met Hildering. Ik heb het zaterdagavond mogen zien. Ja. Ah, het, het was hilarisch, het is echt zo'n ouderwetse klus zoals je vroeger had van Willy Walder, Piet Muiselaar, Oh heerlijk, zo, je, dan, dan, ja Wilde, en ja ja, zo'n landing. duin kon het ook, ja. veel mensen op het toneel, veel herring, veel ja. leuke dingen. Ja. Dat was het helemaal. Geweldig. En, en Mark Verstegen heeft dan ook nog het een in zijn stuk verwerkt. Dat ik uh, van heel bij heb meegemaakt. Nou ja, het komt voor mij niet meer stuk. Echt... Dus, dus hij heeft ook echt Zandvoortse taferelen gebruikt. Als je weet waar het over gaat... Wel. Dan herken je Zo ze. Oh, oh, oh. En uh, Dat da, was geweldig. Leuk. Oh, wat leuk. Ja, het was, was echt leuk. Maar ja, ja. vrijdag was ze dus een volle bak. Zaterdag ja. was ze volle bak. En, nou, donderdag dus uh, een, een, een try-out gedaan. En ja. nou, dat is uitstekend bevallen. Ja. Verder op, op, uh, op vrijdag hadden we nog een paar dingen. Want ook ja. uh, de uh, wachtkamer eerste klasse... Dat is een, een, galerie is dat geworden. Op de bovenetage van de de Jupiter uh, Plaza, Jupiterplaza. Oh. Uh, werd geopend. Oh. Het is een een een, een, een galerie van. De BKZ, de kunstenaar Zandvoort. Ja. En uh, twintig leden daarvan die ja. gaan daar exposeren met, met echt hun mooiste werken. Wat leuk. Dat is uh, afgelopen vrijdag geopend. Beneden kan je, nou, is een soort lounge geworden. Ja. Daar kan je uh, een kopje koffie drinken, je kan daar een, een krantje lezen, je kan daar een boek lezen. Ja. Je kan daar uh, experimenteren met, met allerlei zaken. Uh, dat was al geopend en nu is dan die wachtkamer de eerste klasse op één hoog is, uh, geopend. Dan hebben we ook nog... Ja. Uh, zaterdag het een en het ander. Ja. Zaterdag werd de ijsbaan geopend. Ja. Dat was sowieso. Dat was zo'n vijf uur het geval. Ja. Nah, het kwam met bakken naar beneden. Dat was ja. Ja. Uh, het was ongelooflijk. Alles was kletsnat. Ja, Degenen die onder het afdakje stonden, die stonden droog. Afdakje bij de Koekasopi tent. En uh, voor de rest was er eigenlijk weinig publiek. Ja, uh, het is ontzettend jammer dat dat uh, uh, met, met regen moest gebeuren. Daar kan je mm. natuurlijk niks aan doen. Nee. Het was gepland. Geert Kuiper, uh, Kuiper de, de, uh, de wethouder, die oh, de wet om, uh, opende uh. het geheel. De <laughs> <En, Ja. coughs> twee Zanderse zangers die gaven ook nog achter de présence. Uh, dat was dus de opening. Ja. Daarvoor had de VCV op het uh, uh, Raadhuisplein. Een grote sneeuwbal, sneeuwbal uh, laten plaatsen, dat is kun je je, kan je, ken je, ken je nog herinneren die schutballen als je dan hard nou, ging schudden en dan zette je hem neer en dan kwam langzaam sneeuw de sneeuw naar beneden ja, nou, ja. dat was dus uh, uh, op het Raad Spijn, zaterdag en zondag uh, in het groot oh, geweldig, uh, daar mocht je in laten fotograferen oh, wat die leuk. foto's heb ik mogen maken staan allemaal op de website van de VVV ja. uh, een ontzettend leuk initiatief ja. uh, wat, wat echt heel goed werd ontvangen, iedereen die erin kwam te staan, was vrolijk, was blij ja. met uh, kunstneel gooien uh, was helemaal geweldig nou. en dat, uh, dat heeft uh, heel veel goede reacties opgeleverd dan hadden wij uh, zondag ook nog ja. en daar ben ik helaas niet bij geweest omdat ik op het blij moest zijn ja. de, uh, de uh, laatste um, concert het laatste concert van uh, Jazz in Zandvoort van dit jaar ja. van 2015 in de kocht ja. dat was Simon Richter en Simon Rechter is een, een, een saxofonist... die uh, toch wel behoorlijk bekendheid uh, heeft. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Hij ja. is een van de betere van, van Nederland. Misschien wel een van de beste van Nederland. Ja. En die trad op met Johan Clement. Jawel, Johan Clement was er weer... de Belgisch-Nederlandse Belgisch pianist... die vroeger zijn trio daar voor inzette. En uh, een van die trio-leden was dan Erik Timmermans. Ja. Die was uiteraard ook een wezen... want die organiseert het geheel. Ja. En als hij niet op vakantie is... en dat misschien wel één keer per jaar is... Dan komt hij altijd naar de kroeg toe om daar op zijn was te spelen. Ja. Ja. Uh, de, de, de percussie was een handen van Gijs Dijkhuizen. Die ken je waarschijnlijk wel, Charles. Ja, Dat zeker. Cheryl. Zeker. Ja, ja, ja, ja, ik, uh, ja, ik luister ik wel mee ook. Ik, het ik ben er helaas niet bij geweest, maar ik, ik, ik denk dat het een geweldig concert is geweest. Ik heb nog geen recensie gelezen, die moet nog binnenkomen. Eigenlijk kan je ja. van al die concerten wel zeggen dat ze goed zijn. Want uh, ja. Ja, Erik heeft toch wel ja. talent om, om, uh, om, om talent binnen te halen. Want, uh, ook bijvoorbeeld uh, Frits Landersbergen. ...Gegreetje uh, Kouveld, al die... Uh, ja. Ja. Hij heeft die connecties ook. Ja. Dat doet hij geweldig. En ze komen graag naar de krocht. Ten ja. eerste is het op zondagmiddag. Dat zijn de meeste vrij. Het is een, het is een lekkere gig voor ze. Het is een betaalbare uh, prijs. Het is een betaalbare uh, entreeprijs. Ja. Ook belangrijk. Maar ook het, de, de, de akoestiek in de krocht is grandioos. Is, is goed. Geweldig. Ja. Iedereen die, die looft dat en uh, is blij als ze er een keertje mogen spelen. Want ja. het is eigenlijk... De, de hele grote komen daarin. Echt hele grote jongens en meisjes. Die komen daar spelen. Ja. Die, die, die, uh, Scott Hamilton. Ik noem er maar eentje op. Die was de vorige keer. Ja. Geweldige saxofonist. Die in de hele wereld bekend is. Uh, die, die, die, die komt gewoon in de krocht. Ja. Ik, ik, hoop, ik hoop echt dat iemand van, uh, van de gemeente meeluistert. Want uh, elke keer als ik hoor dat dat plan toch weer een beetje de kop opsteekt. Om dat, om dat gebouw Neer te halen, dan slaat mij de nee. angst om het hart. Dat mag toch nooit nee, gebeuren? Nee, nee, maar Je dat krijgt het nooit gebeuren, meer terug. Ik. Maar is er, een nee, alter, dat... is er überhaupt een alternatief hier in zijn antwoord? Dat weet ik eigenlijk nee, nee, niet. Nee, is er niet. Niet, niet, niet in de, in de, in de, in de trance van Theater van de Kocht met zijn unieke. Uh, akoestiek, dat, ja. dat is er gewoon niet in het antwoord. Nee. Nee. Uh, je kan misschien wel ergens een, een, een, een band die ja, ja, okay. muziek kan maken, maar dan houdt het ook weer op. Ja. Maar dit is kwaliteit wat er geboden ja. wordt. Kwaliteit ja. ten eerste met de artiesten die er komen ja. en kwaliteit van het geluid. En ja, dat, dat is, is, het is het, um. ja, ja, ja, ja. Dan heeft uh, de kwant van, van de krocht, uh, Theo Smit, die, die doet ook nog een, alleen, dat doet hij alleen bij de jazzconcerten, heeft hij de aflopende afsluitende maaltijd, dat kan je voor inschrijven. Oh, dan krijg je leuk. voor 8,75 uh, is ontzettend lekkers met een dessert. Uh, ja. Afgelopen zondag had hij uh, dan een, een, een uh, standpot van boerenkool met worst en dan kreeg je een, een ijsje na. Ja. Nou, af 75. Je ja. zit ontzettend lekker te eten. Je ja. zit lekker binnen. Ja. Uh, je, je zit met mensen die een heel fijn concert hebben gezien en ja. hebben gehoord. Nou, dan kan je niet meer stuk. Nee, zo is het. Wat was er en, verder nog te doen? Nou nee, dat was eigenlijk oh, hetgeen wat dat ik het? wilde vertellen. Maar ik wil nog wel even zeggen dat ja? het eerstvolgende Jazz in Zandvoort concert ja? is op 17 januari. Okay. Dan komt uh, Simone Sh O'Kornis, uh, uh, een zangeres volgens mij... 14 februari hebben we Marco Kegel, samen met Rob van Pavel op de piano, en John Engels. Ja, ja een van de grotere van Nederland, uh, Ruud, of Ruud uh, ja, van Ruud. Ja, hij is al dik ja. in de 70, hè, de man. Jawel, en, maar hij swingt uh, gigantisch. Leuk, leuk, leuk. En waar ik ontzettend naar uitkijk, dat is 13 maart. Uh, 10 april, moet ik zeggen. Ja. Dan komt namelijk Cor Bakker die speelt dan piano, ja. uh, Hans van Oosterhout op de drums en uh, natuurlijk Erik Timmermans op de bas. Nou, ja. dat, dat moet uh, een geweldig concert worden. Vorige week, me, uh, vorige maand met, uh, met het concert van uh, Scott Hamilton, zat uh, Corbakker in de zaal. Dat was uh, eigenlijk min en meer een verrassing. Hij werd ontdekt, uh, trouwens. Nee, niet, niet Scott Hamilton. Uh, ik weet niet meer. Een zanger in ieder geval. Ik weet ja. niet meer wie het was. Die, uh, die zag hem zitten en die heeft hem naar voren gehaald. Hij heeft die Quartemain gespeeld. Ja. En nou, uh, swingde ah, de pan uit. Kan je daar nog iets aardigs over vertellen, Joop? Kan je daar nog iets aardigs over vertellen? Ze heeft dan wel ja. met Paul de Leeuw te maken, maar nou, eigenlijk ook weer niet. Het programma van Paal de Leeuw. Je had vroeger mooi weer de leeuw. En daar kon allerlei Nederlands talent kon dan uh, een beroep doen op, uh, op dat programma om zich te manifesteren in het programma. Nou, Sven was mijn zoon, die was toen 12 jaar oud. Die ging zingen uh, in het programma, die kreeg ook de gelegenheid om te zingen. Ja, ja. En die zong toen, geef mij nu je angst van, uh, uh, op dat André moment, Ja, nah, maar op dat moment, Guus mee wist. Die had daar toen een hit uh. mee. En Cor Bakker, die Sven begeleide, die wist echt, dat, die kende dat nummer op dat moment niet, terwijl het al weken <lacht> wel ja, week. Ja. Dus ik ga eigenlijk proberen uh, contact te maken met Erik Timmermans. Want het zou natuurlijk wel leuk zijn als, als, als Sven... Ja, ja, ja uh, a, a, a, a, a, a dat nummer me, dan wel met hem ging doen. Ik, ja, maar, <laughs> een, paar, een paar liedjes mee. Uh, ik, zou nemen, ik zou zeggen, neem contact met Erik Timmermans ja. Ja. en regel dat. Dat ja. zou geweldig zijn. Dat ja, zou ja, hartstikke leuk zijn. Weet je wat ook leuk zou zijn, Joop? Voor het publiek en voor Sven en voor iedereen zou dat geweldig zijn. Ja, weet je wat ook leuk uh, zou zijn, Joop? Nou. Als jij er de achttiende ook bij bent. Want dan gaan we uitzenden de hele dag vanaf de ijsbaan. Uh, 18e. Uh, ik dacht dat je 18 april Ik denk dat we dat we Nee, nou, de 18e. De 18e december. Uh, je uh, gaat uh, uh, CFM live vanaf de ijsbaan uitzenden. Uh, wat leuk. Van 12 uh, uur s ochtends tot uh, 9 oh, uur avonds. Ja, dat is vrijdag. Dan, dan, heb ik, dan zal ik dus de, de agenda moeten doen. Ja. Uh, nou, er zitten misschien wel leuke dingen bij. We hebben ja, in ieder geval. Uh, de sprookjeswandeling dan, ja. zaterdag en zondag hebben we de kerstbal van de dansbal van Rob Dolderman. Ja, ja. We hebben op vrijdagavond hebben we nog ergens een oude jaarsborrel. Na nou, de kijk Donderman eens aan. In orde, hoor. Ja, hè? ik geloof het wel. Ja hoor. Hij ja, zegt Joop, ik uh, ga je weer ontzettend bedanken voor deze bijdrage. Dat was dan de laatste van dit jaar. Hè? Ja, want we kunnen wel een slogan, en... nieuwe slogan erin gooien. Dankzij Joop hebben wij elke week weer hoop. <lacht> Ja, want ik neem aan dat de eerste kerstdag dat, uh, dat ik uh, niet gebeld te worden. Nee, want uh, 18, 18 december is dan meteen de laatste uitzending van Zandvoort Lunch voor dit jaar. En okay, dan ja. hebben we de kerststop. Ja. Dus dan zijn we in het nieuwe jaar weer terug. Nou ja, ik ben op de, op de ijsman. Dan kan ik toch alsnog even voor het weekend iets zeggen. Ja, natuurlijk. 18. Ja, natuurlijk. Maar dan zijn uh, Ruud en uh, Toet, die zijn er in Zandvoort luncht. Van 12 nee, tot nee nee, nee, nee, nee, nee. Wij zijn er uh, volgens mij. Nee, nee, nee, nee. Nee, Charles. Nee, oh. nee Charles. Nee, oh, nee, Ruud, nee. Ruud en Toet. Ruud en Toet. Ruud en Toet. toet Godzappen, houden jullie toet. nou eens op, zeg. Toet, toet, Altijd toet, toet. een tegenspreken van die mannen. Van 12 tot 2 zijn uh, Ruud en Toet. En dan van 2 tot 6, dan hebben we Maurice Mulder met de Euro Breakdown. Ja. En dan van ja. 6 tot 8, dan is Zandvoort draait door met Charles en Dolly. En dan van 8 tot 9 is ZFM Coast Christmas met Willem Bruist. Maar in dat programma van 6 tot 8 kunnen we natuurlijk heerlijk gezellig gaan kletsen. Want dat is ook eigenlijk de format, Van voor draait door. Lekker kletsen. Ja. Ja. Ja. Wie had dat nou. gedacht? Ja, yeah, nou, ik niet, uh, ik hoor. Wel. Yeah, Allemaal okay. tussen zes en acht. <laughs> Wie had dat gedacht, tussen zes en acht? <laughs> Goed, uh, Goed man. Ik, ik denk dat ik genoeg lol heb gemaakt en plezier heb gemaakt. En uh, ja. mensen hebben uh, uh, beter gemaakt met, uh, met kennis. Yes. En uh, ik spreek jullie uh, in ieder geval volgende week, denk ik. Sowieso. En uh, mocht het toch nog mislopen dat we elkaar net uh, niet zien... dan wens ik je in ieder geval alvast hele fijne kerstdagen... en een machtige Dankjewel. jaarwisseling. En, en ik, uh, ja, tot ik, de eerste maandag in het nieuwe jaar, zou ik zeggen. En ik rond het en af met de volgende opmerking. Uh, 2016, in deze eeuw, hoop ik voor Joop er weinig Paul de leeuw. Godsamme. <lacht> nou, ik ga nu op Dag. Dag. Ja, <lacht> Oh, oh, Dag Joop, bedankt. Doei, doei, Ja, ja, ja. Maar Karin, oh, gemeen. wat ben je toch erg. Nou, oh, oh, ik, oh. nee, ik zei, ik zei, deze Ja, eeuw, hoop ik weinig, voor Joop, weinig, oh, weinig paaldeleeuw. Nou, zo is het toch. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, met mijn excuus dat het iets later is dan u van ons gewend bent. Maar ja, het was zo'n gezellig gesprek met Joop van es net over het afgelopen weekend. En natuurlijk hadden we het even over de uh, vrijdag, de 18e december... dat uh, CFM de hele, dag van, of de hele dag van 12 uur s ochtends tot 9 uur s avonds aan één stuk door live zal uitzenden vanaf de ijsbaan. Dus wilt u nu eens niet alleen radio luisteren... maar ook zien, dan kan dat. Kom gezellig naar de ijsbaan toe en kom eens langs... en uh, schuif aan of blijf gewoon staan, wat u wilt. Goed, dan gaan we nu beginnen met de update... van het regionale nieuws van 14 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 kunnen bijstandsgerechtigden... worden gekort op een uitkering... als zij onvoldoende Nederlands spreken... De VVD staat hier volledig achter en uh, over die uitvoering uh, van de nieuwe wet en om hoeveel mensen het in Zandvoort gaat, heeft de VVD de nodige vragen aan het college. Maar is dat nou een lokaal besluit door u of is dat landelijk zo? Ik denk dat het lokaal is. Nou, kan dat dan zomaar? Dat heb ik geen idee. Ik uh, ken die wetten niet hoor. Mm, Oké. Okay. Nee, ik weet alleen dat dit net bekend is gemaakt door, uh, door de gemeente. Oké. Okay. Ja. Maar ik denk dat het dan iets landelijks is. Het zou kunnen. Je, je kunt natuurlijk niet uh, een wet anders gaan interpreteren. Dat nee, niet. dat is ah, zo. Dus ah. dan zal het wel landelijk zijn. Nou. Goed, uh, het college overweegt om een groep van 40 tot maximaal 80 statushouders... versneld en tijdelijk in Zandvoort te gaan huisvesten. En Zandvoort ontlast daarmee de volle asielzoekerscentra... waarin op dit moment te veel mensen zitten die al een verblijfsvergunning hebben. En met dit besluit geeft het college gevolg aan het convenant tussen Rijk en de vereniging Nederlandse gemeenten en de afspraken die hierover bestuurlijk in een regionaal verband zijn gemaakt. En voor de tijdelijke huisvesting van 1 tot maximaal 2 jaar wordt gebruik gemaakt van het nieuwe gemeentelijk versnellingsarrangement. En het gaat per 1 januari 2016 in en kan door gemeenten worden ingezet als een individuele huisvestingsoplossing voor statushouders waarmee wanneer permanente huisvesting niet mogelijk is. En uh, de afgelopen periode zijn er in regionaal verband... diverse locaties voor tijdelijke opvang geïnventariseerd. En in Zandvoort lijkt de locatie van het plantinhuis op de Kostverlorenstraat... het meest geschikt om tijdelijke huisvesting te realiseren. En over haar voornemen gaat het college in december nog in gesprek... met inwoners en omwonenden. De uitnodiging hiervoor volgt nog... En in februari zal het definitieve besluit door college en gemeenteraad worden genomen. Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een zwaar ongeluk tussen twee auto's in Overveen. Twee auto's, waaronder één landrover, klapten laat in de middag op de Bloemendaalse weg ter hoogte van het gemeentehuis op elkaar...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 Een vrouw is zaterdag aan het einde van de ochtend gewond geraakt tijdens haar motorrijles. De vrouw kwam rond half twaalf met haar lesmotor onder de vrachtwagentrailer terecht... die aan de Kuppersweg in de Haarlemse Waardepolder stond geparkeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatsen om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is voorzichtig onder de trailer vandaan gehaald... waarna ze na het ziekenhuis is gebracht voor verdere zorg. En dan het laatste berichtje van dit regionale nieuws. Een 30-jarige Amsterdammer is vrijdagmiddag aangehouden op verdenking van het inbreken in een auto aan de Ringvaartlaan in Heemstede. Enkele getuigen zagen dat de man met zijn werkzaamheden bezig was, waarna hij ervan ging in zijn eigen auto. De verdachte die een raampje had ingetikt en kleding uit de auto had gepakt, is een korte tijd later in Amsterdam aangehouden en hij is meegenomen naar het politiebureau.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 De zuidenwind waait zwak tot matig en de temperatuur daalt naar een graad of vier. Morgen is het aanvankelijk bewolkt en is er kans op wat gemizer. In de loop van de ochtend en in de middag is het droog met enkele opklaringen. De wind waait nog altijd zwak tot matig uit het zuiden... en de temperatuur loopt op naar waarde omstreeks de acht graden. Dinsdagavond en in de nacht na woensdag is het bewolkt en regenachtig. De zuidenwind neemt toenarmatig tot krachtig. En de temperatuur gaat dalen naar ongeveer zo'n 5 graden. En dan was dit het weerbericht volgens Weerman Rico Schreude. Ben ik even vergeten, Dolly, wat nou ook weer de, de, het nummer van de sidekick was het tweede uur. Iets van Robert Long, hè, hadden we... Uh, uh... Oh ja, min of Jezus redden of oh ja. vice lise is ook een leuke. Oké, okay, nou, die ga ik even opzoeken zo. Ja, dan gaan we straks. Dan blijven we eerst nog even in de kerstfeer. Goed. Is goed gezellig. Ja. It's the most wonderful time of the year With the kids jingle bells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 Ja, een van de meest uh, populaire kerstliedjes uh, in Amerika, kan ik wel zeggen. Eigenlijk over de hele wereld. Eddie uh, Williams, hij is helaas niet meer. Hij is overleden. Ik meen, vorig jaar is dat gebeurd. En dat vinden we natuurlijk allemaal erg jammer. En we ja. hadden eigenlijk hadden we gehoopt, uh, Dolly, dat, uh, ja, dat uh, een, een zekere meneer... Uh, Het nietje zou redden. Ik op zier en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 Dit nummer, het, hoe, lang, hoe oud zal dit nummer inmiddels zijn? En het blijft toch actueel, ik ja, En dankzij dus uh, Paul Groot uh, ja, ontstaat nu een beetje weer een, een nieuwe Robert Long. Oh, is uh, dat zo? Ja, nou, gisteren bij Paul de Leel dus, uh, zong hij live uh, een, ja. een lied van Robert Long. Hij zag ja. er ook uit als Robert Long. Oh. Ze had hem dus omgepimd met zijn grote krullenkop. Ja, die die ja. vroeger had bij Unique Gloria en zo. Ja, ja. Maar hij zong ook, die stem die, die, nou, kwam er verdomd dichtbij. Oké, okay. dus, ja, ja leuk. Hij heeft een heel programma, zoals ja. ook uh, rond Ramse Shafi is gebeurd. Ja. Met die andere geweldige man die ook nog een award heeft gehoord. Mm -hmm. uh, maar uh, ik denk dat dat zeker de moeite waard is om naartoe te gaan. En, uh, uh, die Paul Groot doet het geweldig. Ja, leuk. En allemaal, allemaal liedjes van Robert Long. Dus niet, ja, alleen, ja. niet alleen maar de, de, de, de, de serieuze dingen, maar ook de, de Coleric liedjes. Ja, zoals, ja, ja. Uh, uh, uh, uh, valt dit er nou onder, Jezus Red? Het is toch een beetje een persiflage, toch he? Jezus, Red, nou, dat, waaronder? Je bedoelt over, over het kolderiek, hè? Ja. Tuurlijk, dat is heel kolderiek bedoeld. Ja. En, en toch ook heel serieus bedoeld. En dat is gewoon het allermooiste van Robert Long. Dat, uh, <kwijls> dat hij de draak steekt met een hele serieuze ondertoon. Ja. En dat je je eigenlijk rotlacht... terwijl hij uh, heel akelige kwesties aan de orde stelt. Want het is ook met dat mien, het liedje. Hè? Dat, dat zit vol met vooroordelen. Helemaal vol gepropt... Maar hij trekt het zo in het belachelijke in dat liedje. Dat hij gewoon, ja, je, je lacht je de rot om. En hij heeft gewoon volkomen gelijk. Het is meteen ook zo'n goede protestsong. Maar dat is ook wat Robert Long uh, zo uniek maakte. Dat hij, dat hij die capaciteit had. Ja, zeker weten. Ja, ja. ja toch? Hé, hey, uh, we gaan ja. eventjes uh, zorgen dat er nog meer vrede daalt over Zierven Zandvoort. Ja. En dat doen we met Melanie Safka. Peace ja. will come. Mooi.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 Sometimes Missafka, uh, uh, Dolly, maar dat was natuurlijk gewoon Melanie, hè, zoals we ja. herkennen. Maar uh, er zijn meerdere Melanies ook in uh, Great Britain. Ja. Vandaar dat men, uh, denk ik op Spotify, waar ik dit van afdraaide... Oh, dat ze daardoor heb hebben zien, toegevoegd. Ja, ja, ja, ja, nou ja. Ja. snap ik het. Ja. Ik herkende jij, de stem. Jij vertelde me net, terwijl het plaatje draaide, dat Brigitte Kaandorp uh, inmiddels ook een hele leuke kerstnummers heeft opgenomen. Ja joh, door, die, uh, door dat Loes en Marley, uh, dat, is, ja, dat is dus die kerstmusical. Ja. Maar er zitten heel veel liedjes in. En nou, die vrouw die heeft me daar een prachtige nummers gemaakt... van bestaande kerstliedjes, die, die ja, gewoon geweldig. Sam heeft natuurlijk, omdat hij meespeelt, die uh, cd gekregen. Ja. Dus die, nou, die zetten we al steeds op thuis en... Uh, maar geweldige teksten heeft ze er weer op opgemaakt. Dus ik zal uh, uh, vrijdag, als we die hele dag die uitzending hebben... Ja, ik, vind, ik vind hier wat op YouTube. Ja, maar dat is heel, heel slecht. Dat is bij uh, de er, Late je, Night Show. Ja, het ja. dat was, dat was heel slecht wat ze daar deden. En ook vind ik niet representat oh, representatief. Dat moet ik maar niet Vo draaien dan ook. Nee, nee. hoor, nee, zou nee. ik niet doen. Nee, nee ik, ik neem vrijdag die cd wel mee. Ik vraag wel aan Sam of ik hem even van hem mag lenen. Dat mag vast wel. Mm -hmm. En dan kunnen we daar misschien wat nummers van draaien. Want ik, echt jongen, dat, dat zouden zomaar de nieuwe Nederlandse kerstliedjes kunnen gaan worden. Klassiekers. Echt okay, zo. Maar het, het heeft nog wel inhoudelijk ook de betekenis van een kerstliedje. Ja, ja, ja, ja want het draait allemaal om kerst. He. Ja, maar omdat, ja. Jij, omdat jij net uh, een voorbeeld gaf van de titel Single Bell... Ja, maar dat komt omdat die vrouw, die Loes... Ja. die zit in haar eentje in een kast van een huis in Bloemendaal... en die wil met niemand van de wereld meer wat te maken hebben. Want Ook dat wel... is een beetje het verhaal ja, van Scrooge en Marley. Het is, het ja. is Scrooge, ja. maar dan Loes en Marley... in plaats ja. van Scrooge en Marley. Ja. Nou, en dan, dan hebben ze dat liedje gemaakt uh, over... ze zit dan op, op kerstavond in haar eentje in haar bed... met een glas bourgogne. Mm -hmm. En dan komt, uh, dan komt het ensemble op. En die gaan uh, boven haar over een brug gaan ze zingen van... Uh, Single bell, single bell. Oh, wat is dat fijn. Lekker in je eentje met een heerlijk glaasje wijn. Fijn, de, de, de. Nou, ja, leuk. Het, het, ja. Het, ja, het is allemaal op de uh, kerst geënt, allemaal kerstnummers, maar heel leuk. Nou, ja, ik ben er heel erg Vergeet hem niet mee te nemen. Dus nee, vrijdag, want uh, u weet het, hè, luisteraars. Vrijdag zijn we de hele dag aan het uitzenden bij de ijsbaan in het dorp. Dus kom gezellig langs, zou ik zeggen. Vraag een nummer aan en kom er even gezellig bij zitten. En kom eens een keer radio kijken in plaats van radio luisteren. Dan zien wij elkaar ook weer, want morgen is Imka er denk ik. Morgen ben jij hier met Imka, ja, met Zandvoort Lunch. En dan vrijdag doen wij van 6 tot 8 Zandvoort Draait Door. En dan zullen we zorgen, luisteraars, dat wij aan de wilde zijde lopen. Ja, ja, lekker met Riet. Ja. Haha, heerlijk. Ja. Nou, we nemen afscheid, Dori, want het is bijna... Twee uur, dus ja, onze laatste week zand voor lunch is ingegaan. Mensen. Zo is dat. He? In het nieuwe jaar weer verder straks. Nou, geniet van de, van de rest van de maandag, luisteraars. En wat ja. ons betreft, tot, uh, tot vrijdag. Joep!